Zeven uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft met de Israëlische premier Netanyahu gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Rutte heeft onder meer gezegd dat Nederland Israëls recht op zelfverdediging erkent. Maar tegelijk is de-escalatie volgens Nederland van het grootste belang en moeten bemiddelingspogingen om te komen, er komen een kans krijgen, aldus Rutte. De afgelopen dag hebben Israël en Hamas in de Gazastrook elkaar weer over en weer bestookt. En daarbij zijn aan de Palestijnse kant zeker 18 mensen omgekomen. Reisorganisaties zien over het algemeen nog geen redenen om te stoppen met reizen naar Israël. nu de strijd rond de Gazastrook is opgeleid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt reizen naar gebieden die dicht bij de Gazastrook liggen. maar volgens reisorganisatie Ortooi liggen de belangrijkste bestemmingen daar niet in de buurt. In de bouwsector is grote onrust ontstaan over de plannen van het kabinet met de WW en de ontslagversoepeling. Volgens FNV Bouw voelen de werknemers in de bouw de crisis als geen ander en gaan banen in een moordentempo verloren. De Bond vindt dat het kabinet duidelijk over een grens gaat met zijn plannen. Een grens die mensen bereid zijn te verdedigen, zegt vicevoorzitter Randas van FNV Bouw. Eerder zei FNV-voorzitter Heertz dat hij geen eenvoudige dialoog verwacht tussen de vakcentrale en het kabinet. In het oosten van Congo lijkt een humanitaire crisis in en rond de stad Goma te zijn voorkomen. De VN zegt dat een Congolese rebellenleger de stad niet zal innemen. VN-topman Ban Ki-moon heeft de afgelopen dagen gesproken met alle partijen die bij het conflict zijn betrokken. De Congolese rebellen zouden steun krijgen van het buurland Rwanda en ook Oeganda zou de rebellenbeweging helpen. De VN wil kosten wat het kost voorkomen dat Goma in handen valt van de Congolese rebellen. In de stad wonen zo'n 600.000 mensen en VN-functionarissen zijn bang voor massamoorden en hongersnood als de rebellen Goma innemen. Het weer vrij helder, maar in de loop van de nacht op veel plaatsen mist. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen eerst grijs met mist, nevel en laag hangende bewolking. Later mogelijk af en toe zon. Het wordt 7 graden in het noordoosten tot 9 in het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal.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 Al tien jaar lang. Dit is Radio 1, VPRO. Vanavond live aan het Rembrandtplein in Amsterdam, het 25e internationaal documentaire festival. Twee uur nieuws en achtergronden. Presentatie: Lotje IJzermans en Harm Edebotje. We terug hier live bij de W-bureau in Amsterdam. Tot 8 uur praten we met makers en kenners over de beste films... op het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam. Die draaien tot 25 november. Voor de tweede keer opende het ITVA afgelopen week met een film van John Appel. In 1999 was dat het André Hazes portret Zij gelooft in mij. Sinds kort is daar een musicalversie van te zien hier in het nieuwe Lamar-Theater. Nu is het Wrong Time, Wrong Place. Een film over de overlevenden van de aanslagen op Oslo en Uhtoja. Anders ik komt in de film nauwelijks in beeld. In Wrong Time, Wrong Place is het toeval het grote thema. Maar, maar... Ja, <laughs> maar toeval en noodlot. <laughs> Die bestaan helemaal niet, vindt humanist en rationalist Joep Schrijvers. Voor zijn laatste boek verdiepte hij zich in de perceptie van het toeval in de westerse cultuur. Maartje Duin sprak met hem. Breaking news from the normally placid nation of Norway. Een man verkleed als agent schoot vrijdag om zich heen... terwijl er op het eiland een politiek jeugdkamp aan de gang was. Er is rook te zien en de straten liggen bezaaid met blokstukken. En hij begon weer te zwemmen. En dan Het was een day van unspeakable horror en loss. Mensen hier proberen nog steeds make sense of it all. En die film gaat naar mijn smaak over verbijstering. Verbijstering, hoe kan dat gebeuren? Niemand die het verwacht dat dit kan gebeuren in de mensenleven... en er worden een paar nabestaanden gevolgd daarin... en een aantal mensen die het overleefd hebben. En sommigen gaan dat benoemen als dat is toeval. Ik had er ook niet bij kunnen zijn... En anderen zeggen, er zit de hand van engelen in of het is voorspeld. Dus op de achtergrond in die film krijg je ook meteen informatie over... wat is toeval nou eigenlijk in het kader van zo'n catastrofe? Wat je ziet is dat toeval op verschillende manieren uh, geconceptualiseerd wordt. He, dus het toeval is bijvoorbeeld het, het blinde toeval. Vrouwenfortuna is een oud beeld dat draait aan haar rad, weet zelf niet wat de uitkomst is. Het is geluk en pech, dom geluk en dom pech. He, dat horen we ook in die film zeggen. It was not my willing to go to the toilet. I don't know why I was there. It, it, it, it brings a sense that, however much we do a lot of things, there, was, there is always a hand een oegan uh, deze vrouw en die zegt op een gegeven moment ook ja uh, ik was op dat eiland en ik werd opeens geroepen om uh, te vluchten naar het toilet en, uh, en ik heb dat gedaan en daar wa was kennelijk een engel. Want when you look at all the people in the in the main hall, why is it that us we went to the toilet? Dit is. Ja, typisch vind ik wel een, een hele magische duiding van wat er gebeurd is. En dat wordt allemaal getriggerd door zo'n grote dramatische gebeurtenis. Want anders had ze er niet achteraf zo op gereflecteerd. Dan was ze gewoon naar de wc gelopen en uh, daarna weer naar buiten, enzovoort, enzovoort. Nou, precies. He, dus wat opvalt, daar gaan we dan betekenis aan hebben. Maar in vergelijkbaar geval dat er niks gebeurt, vergeten we dat ook weer. We hebben ook wel vaak dat je denkt van... Uh, ik zit aan jou te denken en dan bel je. Maar ik denk ook vaak aan je en bel je niet. Het is een prachtige scène, een echtpaar uit Georgië... want hun dochter was ook uitgenodigd om daar te zijn en die is daar vermoord. En dan die moeder, die heeft een bijna een magisch religieus wereldbeeld... En die zegt, ja, er waren al profetieën in een boek zes eeuwen geleden. En dat was voorspeld. En had ze nou maar gezwommen en vol zelfverwijt eigenlijk zat ze. Van had ik dan nou maar op zwemles gedaan? Had ik dat nou maar geluisterd naar die profetieën? Had ik maar. Want dat lost een hoop problemen op. Als je kunt zeggen, ik ben schuldig, dan is het ongerijmde geduid. Dan ben je daarmee klaar. En dan die man die zegt, nee hoor, dat is zo gegaan en gebeurd. En jij, jij bent gewoon een mut, zegt hij tegen zijn vrouw. En hij is ook de enige die naar dat proces ja. gaat kijken. Ja, die man heeft dat gedaan en uh, waarschijnlijk is hij gestoord. En daar zitten geen mythische krachten in of een noodlottigheid. Gewoon die man heeft die keuze gemaakt om dat te doen. En that's it. Dat is een hele aardse manier van kijken. Wat je ziet bijvoorbeeld uh, vanaf de 17e eeuw... is dat men gaat proberen dat toeval te kwantificeren. En dan wordt het risico genoemd. En dan proberen we te zeggen, hoe is de kans dat we dit overleven? Hoe is de kans dat dit gebeurt? En wat kunnen we doen om onze kansen zo goed mogelijk te maken? Dus je ziet een heel ander begrip van toeval. Dit is het slimme toeval. Er was in de 19e eeuw een uh, astronoom, uh, Laplace... en die heeft daar prachtig over geschreven... En hij zegt eigenlijk, alles is een keten van oorzaak en gevolg. En als er nou een oneindig wezen zou zijn die dat helemaal kan overzien... die weet dan precies wat er vroeger gebeurde en nu en in de toekomst. Voor zo'n persoon met dat verstand bestaat er geen toeval. Wat is dan wel toeval? Dat is niets anders dan de ervaring van ons mensen... omdat ons verstand tekortschiet om die ketens te overzien. Je hebt zo many questions. Ik heb, je weet, je, there is so many questions you ask yourself. What could have happened if this and this Je you weet. Know? Bestaat er zo'n al, alwetend wezen? Uh, nee, natuurlijk. Maar vergis je niet met uh, human intelligence. En ook bijvoorbeeld in Amsterdam met allemaal sleutelfiguren die kijken wat er in de buurt er gebeurt. Daar zijn allemaal lijnen naar de politie en de burgemeester. Dus wij proberen echt in de samenleving een alwetend wezen te, te, te, te construeren. Om te kijken of je in een vroegtijdig stadium al kunt zien, dat is uh, licht oranje of licht rood. Geloof me dat de volgende keer in al dit soort Utoya zomerkampen uh, dat er een rampenplan is. Geloof maar dat de human intelligence van uh, Noorwegen... dit boel in de gaten houdt. Want Utoya kon maar één keer het ongerijmde zijn. Vanaf nu is het een calculated risk. Als er nu nog een keer een Utoya gebeurt... dan krijg je verwijten naar de overheid. Dan krijg je verwijten naar de leiding. Oh, dat kan niet meer. Het ongerijmde kan één keer. En daarna is het voorbij. U hoorde Joep Schrijvers. Zijn laatste boek, Maak er wat van, verscheen dit voorjaar bij uitgeverij Lebowski. Het boek gaat onder meer over toeval in lastige situaties. Wrong Time, Wrong Place, de film van John Appel, is behalve op het ITVA te zien in 25 bioscopen door het hele land. We gaan het even hebben over het vak filmmaken, regisseren. Hoe verhoud je je als documentairemaker eigenlijk tot je hoofdpersoon? Hoe win je het vertrouwen, maar voorkom je dat je vriendjes wordt? Wanneer grijp je in en wanneer registreer je alleen maar? Hierover praten we met twee Nederlandse makers... die hun documentaires hier op het ITVA in première zien gaan. Deborah van Dam van de film De Baby. En Geert-Jan Lasje, hij maakte de film De Uitverkorenen. Laat we het eerst even, welkom beiden. Laten we het eerst even hebben over uh, jullie hoofdpersonen. De jouw film De Baby, vertelt het verhaal van een kind van uh, Joodse ouders. Die als baby in de oorlog is ondergebracht bij een familie in voorschoten. De familie De Blanquière, zeg ik dat goed? Uh, de Blanquières. De Blanquières. En 65 jaar nadat dat gebeurd is, gaat de koerierster samen met de oudste zoon van die familie op zoek naar de baby. Um, Kun je jouw hoofdpersoon beschrijven? Wie is die baby geworden? Uh, Anneke is inmiddels 70 jaar, woont in Amerika. Is een hele bescheiden vrouw, leeft bijna in haar eigen schaduw. En, um, en, um, en, en wil eigenlijk uh, niet zoveel met de buitenwereld uh, te maken hebben. Oké, okay, we gaan natuurlijk over haar door, maar eerst even... Geert-Jan, je hebt een film gemaakt over een aantal recruten... die de opleiding tot marinier volgen. Vele zijn geroepen, slechts enkele uitverkorenen is het motto. Jouw film gaat over die moeilijke eerste maanden van die recruten... Euh, waarin ze bij bosjes afvallen eigenlijk. Hè? Ja. Je hebt dus meerdere hoofdpersonen. Toch concentreer je je op een, een paar jongens. Hoe was die eerste kennismaking en hoe kreeg je het vertrouwen van deze recruten? Nou, vlak, vlak voor de opleiding hebben ze een brief gehad... dat wij voornemens waren deze film te maken. En voordat die of, opleiding officieel begon... heb ik ook eigenlijk verteld van wat ik eigenlijk wilde. En ik heb eigenlijk ook vrij snel open kaart gespeeld. Van ja, ik ben op zoek naar kwetsbaarheid. Ik ben op zoek naar dat moment waarbij jullie in de rode meters gaan. Dat wil ik vastleggen. Dus eigenlijk... een. Ja, een buitengewoon kwetsbaar moment. En, um, Ik zie haar Harm zijn wenkbrauwfond in de, de rode, rode meters. meters. Ja, de rode meters. Goeie uitdrukken, maar wat betekent het eigenlijk? De rode meters. Nou, eigenlijk... Um, uh, die, die Marie... Verstuurd. Ja, ja, eigenlijk mentaal zwaar, uh, ja. zwaar onder druk. Hoe kreeg je hen vertrouwen? Het vertrouwen van die recruten? Nou, de, de, de, de, de hoofdrolspelers zijn niet alleen de recruten, maar dat zijn ook de instructeurs. En dat is eigenlijk, eigenlijk zijn ze ook heel erg trots op dat zij, dat zij die, die zware stress aankunnen. En volgens mij willen ze het heel graag vertellen aan hun, aan, aan hun naasten. Van kijk eens, dit kunnen wij. Hoe zat het met het verschil? Uh, in, uh, je hebt inderdaad recruten in je film, maar je hebt ook het kader, legerleiding. Mm -hmm. uh, Hoe legerleiding. Hoe, hoe gingen zij jou vertrouwen? Nou, dat, dat ging niet zo makkelijk. En ik denk dat er tot op het einde, misschien, misschien is er nu nog steeds wel een beetje wantrouwen... maar dat wantrouwen was denk ik in het begin enorm en dat nam wel steeds meer af. En dat kwam denk ik ook omdat ik, ik, ben, uh, ik heb het zelf gedraaid, ik ben ook meegeweest in het bos. Ja, je ik hebt het als cameo gedraaid eigenlijk, hè? zelf camera, ja. zelf interviews, zelf geluid. Ja, meegehold tijdens marsen en ook om, om mensen uh, die er naar kijken om mee te laten voelen. Ik wil dat de kijker die steen in de maag gaat voelen... Deborah, hoe was de eerste kennismaking uh, met Anneke, jouw hoofdpersonage? En uh, hoe, hoe kwam jij met haar op goede voeten te staan? Ja, nou, um, uh, dat was dan eigenlijk een hele lastige. Want ze wilde helemaal niet dat hier een uh, documentaire over gemaakt zou worden. Ingewikkelde um, dus, uitgangspositie. Uh, uh, ja, <laughs> maar um, ik had zelf zoiets van, ik kan het me begrijpen... Ze heeft nooit iets geweten over haar verleden. Er komen opeens twee Nederlanders uit het niets en die menen van alles te weten. En dan komt er ook nog een maker. Dus um, ik heb eigenlijk haar mailtje gestuurd en gezegd van... Goh, ik ben zo benieuwd naar u. Ik ben wel een maker, maar... Uh, ja, uh, weet dat. Maar uh, ik weet niet überhaupt of, er, of ik er iets over ga doen. Um, maar voor de duidelijkheid, deze Anneke woont in New York. Is na de ze oorlog hebben... ja. door Otto Frank uh, naar Amerika gestuurd. Dat haar beide ouders omkwamen uh, in de gaskamers. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Dus, uh, dus ze woont in, woonde in New York uh, 65 jaar lang. Nou goed, ik heb dat mailtje gestuurd. En uh, we hebben heel lang mailverkeer gehad. En op een gegeven moment, en dat heeft denk ik wel twee tot drie jaar geduurd. Gewoon in, in, uh, ja, af en toe dat we contact hadden. En op een gegeven moment uh, dacht ik van ja, we hebben nu het een en ander bij elkaar geraapt. Volgens mij moeten we elkaar gewoon ontmoeten. Eens kijken of het klikt. En hoe ging dat die hier stond ontmoeten? Ja, dat was eigenlijk heel bijzonder. We was in een uh, hotellobby in, uh, in New York. En ik was heel erg zenuwachtig. En ik dacht nog heel even naar de wc. En uh, daar stond een dame. En uh, die was haar bril aan het. En toen zei ik, ja, you must be Anneke. You must be Deborah. En uh, zij was heel erg blij dat wij niet... Want ik was samen met de researcher... Uh, echt typische Amerikaanse televisiepersonen uh, uh, waren. Dus het klikte. En ze zei van, ja jullie zouden zo mijn dochters kunnen zijn. En ik, ik denk dat dat het moment was... Uh, nou ja, sowieso dat het voor mij heel erg klikte. Maar inderdaad, die grens tussen vrienden worden... Of um, maker blijven, die, die is heel dun. En zeker ja. door zo'n uitspraak. En wel een, een soort gevaarlijke grens, toch? Absoluut. Want ja, zo'n zo uitspraak. Je, je kan mijn dochter wel zijn. Ja. ja, maar we zijn ook tevens die maker. En, uh, maar om dat wel uit te spreken en proberen helder te houden. Uh, ook in je werkproces. Uh, ja, denk ik dat we er wel in geslaagd zijn. Maar het blijft lastig. Zonder de plot van de film te verraden, het wordt uiteindelijk een enorme confrontatie. Uh... Met zichzelf, met het verleden, er komen allemaal dingen naar boven die je eigenlijk helemaal niet wil dat die naar boven komen. Zijn de verhoudingen met Anneke nog zo goed dat ze nu zometeen... je zometeen première. premier, je zit hier in ja. een prachtige gala-jurk. Um, um... Nou, als dit gala... Nou ja, he, is het ik wou net zeggen, daar ah, heb je dan okay, toch geen kerk op, op Het is feestjurk, feest, mag ik dat dan zeggen? Um, komt Anneke? Ja, zeker. Okay. Anneke komt, uh, Cora, de koerierste, inmiddels 97... en haar oorlogsbroers, die komen ook. Dus de hele cast, om het zo maar te zeggen, is nog intact. We hebben nog heel erg goed contact en nu mogen we wel vriend worden... En, de en familie? ik denk dat dat er wel in zit. En de familie de blokkeren? Nou, daar gaan we uh, straks even over. Ik wil ja, eerst even naar ja. een fragmentje uh, uit jouw film. Omdat uh, door alles wat je te weten kwam tijdens de film... Hè, alle dingen die ja. uh, duidelijk werden uit de archieven en de dossiers... Uh, uh, gaat zij op een gegeven moment naar een soort uh, bijeenkomst... waar de namen van haar koerierster uh, en haar familie worden bijgezet. En, uh, ik ben even vergeten hoe het ook weer heet. Een uh, jasje uitreiking en... Uh... En daar wil ik even naar een fragment, want eigenlijk staat zij daar te liegen. Hè? Eigenlijk zegt ze: oh, die mensen hebben het zo goed gedaan, terwijl ze eigenlijk niks voelt. En dan gebeurt dit. I don't know what made me so fortunate to have such a wonderful family to live with. I have no memories of suffering. I've always been a happy person, a grateful person. I I don't know that I have lived my life in a way to do justice to the people who risked their life for me. There's really no way to say enough about that. May I start with a prayer that's traditionally recited on the ninth day of Av. waarom dat was omdat, Omdat toen... ze stonden te liegen. Ja, maar dat wisten wij natuurlijk niet. Nee. Het, het... Maar het dus... ze wist het zelf ook niet. En ze wist het zelf ook niet. En echt gedurende de film ontdekken wij samen met haar... wat er in het verleden is gebeurd. En het grootste geheim, dat vinden we pas na dit moment. Ja. Jij zegt, ontdekken wij samen met haar. Maar is dat nou zo? Ben jij initiërend geweest in wat jullie ontdekken? Of is zij dat geweest? Nou, het zijn verschillende dingen. We zijn initiërend geweest in, in eerste instantie. Doordat ze zei van, ja, ik weet helemaal niets. Toen hebben wij aangeboden, toen hebben we de film, waren we nog helemaal niet bezig om het een en ander uit te zoeken. Dat waren eigenlijk vrij onschuldige documenten hebben we gevonden. En uh, nadat ze in Nederland is geweest, deze onderscheiding heeft plaatsgevonden, zei ze van ja, ik ben nog over één ding heel onzeker. Um, waarom ben ik naar het weeshuis gestuurd terwijl ik bij pleeg, uh, een pleeggezin zat? zat en ja. toen zei de researcher Martine van Poeteren, die zei van ja, er is nog één dossier over in Haarlem maar die mag jij alleen maar inzien. Toen zei ze, ja, ik kan geen Nederlands lezen. Toen heeft ze ons gemachtigd. En toen ja, zagen we van alles... waardoor de hele film in een ja. ander perspectief kwam te staan. En jij had die informatie dus eigenlijk eerder dan jouw hoofdpersoon. En je ja. hebt ervoor gekozen om haar dat uh, te vertalen hè, in het Engels... Ja. en haar dat voor te lezen voor de camera. Ja. Waarom heb je die keuze gemaakt? Want het maakt, haar, het, maakt het ontzettend spannend hè? voor ons als publiek om naar te kijken. Maar je hoofdpersoon is ongelooflijk kwetsbaar. Dat klopt. We hadden het al eerder gedaan bij een ander dossier. En ik wilde eigenlijk die lijn doortrekken. Namelijk, wat gebeurt er met iemand die nooit iets heeft geweten. En die ziet dat opeens. Dat heb ik wel aan haar voorgelegd. Dus het was niet dat ik haar daarmee heb overvallen. Maar het was dus wel een bewuste keuze om ook de kijker te laten zien. En direct te laten ervaren wat er gebeurt. Kan je kort zeggen wat er in die dossier stond? We zijn er wel een beetje nieuwsgierig. Dat zij niet zo goed was behandeld bij het pleeggezin als men dacht. Is dat kort genoeg? Dat is heel kort. En, en, en, en laten we er ook bij zeggen dat het een understatement is. Je hebt nog een personage, namelijk Freddy, de oudste zoon van dat onderduikgezin. Ja. En hij heeft het gevoel van, oh, zij is mijn verloren zuster. En mijn, mijn ouders hebben fantastisch gedaan. En mijn ouders hebben het zo goed gedaan. En dan confronteer je die Freddy met eigenlijk de nieuwe waarheid die hem een illusie armer maakt. Hoe voel je je als, als maker als je iemand dat aandoet? Het is verschrikkelijk. Uh, toen we dit zagen, heb ik er echt dagen over nagedacht van... wat moet ik hiermee? Moeten we de hoofdpersonen hiermee confronteren? Moeten we het überhaupt in de documentaire doen? Ja, natuurlijk. En in tegenstelling tot bij Anneke... heb ik eerst het dossier aan Fred laten zien zonder draaiende camera. En hem gezegd over twee dagen doen we een interview... of in ieder geval dat jij kan reageren op wat je nu hebt gelezen. Daarmee moet je wel aantekenen dat Freddy... Dus, dus deze zoon van de onderduikfamilie... ook heel jong was in de oorlog. Hè? Dus echt niet kon weten dat ja, zijn hij ouders... Kon het helemaal niet het nee. heel slecht hebben behandeld. Nee, dat klopt. Hij ja. wist het ook niet. Dus ja, en op het is... moment dat je dan draait... dan ben je ongemakkelijk? Nou ja, ik voel, voel je me heel... je manipulatief? Nou ja, niet <laughs> manipulatief. Want we hebben alles open kaart gespeeld. Maar je realiseert je wel wat de consequentie is... voor je film en ook voor de hoofdpersoon. Want je hebt... Een band opgebouwd. Want alleen maar door het vertrouwen wat we hebben gekregen gedurende het hele traject. Kun je dit doen. En je weet dat iedereen hier heel kwetsbaar in is. En uh, dat je ook in zekere zin schade aanricht. Ja. Maar gelukkig uh, mogen we de film zo laten zien zoals het nu is geworden. En ik denk toch doordat we in alle openheid, in alle... Ja, dat, dat hebben overlegd. En het was niet onze bedoeling. We zijn dit bij toeval <lacht> tegengekomen. Anders was het een ander verhaal. Je excuseert je bijna. <lacht> Ik ga even naar Geert-Jan. Ook uh, Van jou gaan we even naar een uh, fragment luisteren. Dan horen we even wat jouw uh, hoofdpersonen zoal overkomt. Zometeen krijgen jullie weer een half uur de tijd om in te gaan liggen. In het half uur tijd gaan jullie aanstap je tent opzetten. Er wordt niet geouderhoerd. Het gaat te langzaam. Jullie doen het te langzaam. Rap het ding uitrollen, rollen. Snurkstakker erop donderen. In liggen mee je reet. Vijf minuten. Legt iedereen in. Ik zou maar een beetje rappe tijden gaan maken. We gaan er allemaal weer uit. Nou, het is nat. Het is nacht. De jongens krijgen continu dit soort opbeurende teksten naar het hoofd geslingerd. En jij ligt daar in dat natte gras met die jongens en jij filmt dit. Ja, Wat gebeurt er? Ja, dat, dat, in het begin had ik echt van een steen in mijn maag. Dat ik, toen ik dat zag. Kijk, dat, wij weten het allemaal van, van, van. We weten dat Amerikanen dit doen. We hebben full metal jacket op, onze, op ons netvlies. Maar we hebben niet in de gaten, tenminste de gewone burger heeft niet in de gaten dat er bijvoorbeeld de Veluwe of ergens op de, in, in, bij de bossen bij België, dat het ook met Nederlandse jongens dat gebeurt. Dat is ook de grote kracht van jouw film, de on, ontluisterende waarheid, dat het hier in Nederland gewoon precies hetzelfde is als ja. in Amerika. Ja. Oké, okay, maar jij ligt daar in dat natte gras en dan... Ik uh, draai alles zelf. Uh, het is koud. Uh, ik uh, probeer in die koppen van de jongens te komen, ook met mijn beelden. Uh, op het moment uh, dat ik het gevoel heb... mijn beeld communiceert niet wat er nu gebeurt, dan kruip ik nog dichterbij... Um, soms uh, was ik um, een soort natuurfotograaf. Uh, zo voelde ik me. Ik lag soms verdekt uh, in, in het gras of achter een boom stond ik. Uh... Zat je soms, soms klem in die machtsverhouding tussen het, het kader van het leger en de recruten? Soms wel. Um, het, het was heel moeilijk om, um, om niet erin gezogen te worden. Um, en uh, dat loste ik als volgt op door na twee, drie dagen afstand te gaan nemen. Dus... Um, Natuurlijk, ik wilde het liefst gewoon elke dag erbij zijn. Uh, want ik vond het zo fascinerend. Maar ik merkte dat op het moment dat ik er te lang bleef, dat ik in die wereld kwam. Dus uh, ik had met mezelf de afspraak gemaakt, na twee, drie dagen ga jij gewoon weer weg. En dat hielp wel. Ja, je hebt heel veel gesprekken gehad met de recruten. Op een bepaald moment heb je een interview met een van de jongens, Schruijer, die onverwacht besloten heeft te stoppen. En dan eh, zet jij je camera neer, de jongen gaat zitten en dan zeg jij, zo Schruijer, dat is onverwacht. En dan denk ik, oeps, nou zit je toch wel heel erg op de plek eh, van het kader van het leger. Ja, eigenlijk is het een beetje een grap in de film. Oh, <laughs> oké. Okay. Ja, ik had het idee dat je dan eh, toch een beetje, eh, je zoekt heel tijd bij de jongens naar wie de zwakste schakel is, hè? Dat is waar, ja. En, eh, en dat doet het kader ook. Ja, maar dat is ook de focus. Kijk, je wilt, wat ik met deze film wilde, dat is de kijker laten beleven hoe genadeloos hard die wereld daar is. En eh, dat heb ik gedaan door ook die film keihard te maken. Aan, aan wiens kant stond jij? Dat is, uh, dat is in jouw film niet uh, af te lezen en dat staat je goed. Maar nu, uh, nu we hier zo samen gezellig zitten, vraag ik het je toch even. Soms aan de kant van de recruiten, soms aan de kant van het kader. Um, er was bijvoorbeeld wel een recruit waar ik uh, echt heel veel mee had. Die echt mijn sympathie had, maar die wel keihard aangepakt werd. Ja, wie is dat? Ga ik die zeggen. <laughs> School, van Dongen. Ik ga het niet zeggen. Nee, nee. Dat, dat, zou niet, dat zou niet fair zijn. Heb je je eigen rol wel eens uh, bespreekbaar gemaakt met Zeker. de jongens? ja. Ik heb uh, heel vaak uh, aan die jongens gevraagd op verschillende momenten van... hoe vinden jullie mij? Wat vinden van jullie van Wat mijn Wat vonden ze van je? Um, nou, ze vinden mij natuurlijk een rare flapdrol, want ik heb lang haar en uh, ik ben uh, niet in uniform en ik ben er dan wel en dan niet. Soms dachten ze van, oh, uh, als, de, als hij er is, dan moeten we oppassen, want dan gaat er vast iets gebeuren. Die signalen kreeg ik ook en toen dacht ik van, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon eens een paar keer komen op een, op een loos moment. En daardoor kwam er weer verwarring, zodat ze uh, niet zelf mee konden denken van, waarom is hij hier? Ja. En bleef je toch fris en bleven zij fris, zou ik maar zeggen. Ik zorg in ieder geval dat ik wel fris was. Op het moment ja. dat ik moe was, want ik ben wel heel vaak hondsmoe geweest... ging ik weg uit Ja, want je hebt heel wat marsen meegelopen. Laatste vraag aan jullie allebei. Waar gaat jouw film eigenlijk over? Deze film gaat over een eeuwenoud systeem... dat conflicteert met de huidige tijdsgeest. Dank je. Deborah, jouw film, The Baby, waar gaat die eigenlijk over voor jou over waarheid en niet-waarheid en hoe je daarmee om moet gaan. Prachtig. <laughs> Dankjewel. je Deborah van Dam. Enorm op de schopstoel, want de première zo meteen om kwart over acht. Heel veel succes, um, in Dankjewel. Tuschinski. Heel veel plezier ook daar, zo meteen. Um, de uitverkorene ging gisteren in première... en is dinsdag nog te zien in de Munt. Donderdag in de Brakkegrond en zaterdag in Tuschinski. Veel succes en bedankt ook Geert Lasje. En dus Deborah van Dam van de Baby. We gaan even naar buiten, naar de filmtheaters hier in Amsterdam. Onze verslaggever Maartje Duin sprak daar vlak voor de uitzending met filmbezoekers... en vroeg hen wat ze tot nu toe de beste film vinden. Wat is je Itva-kijktip? Uh, nou, Ik heb uh, Futures Past net gezien. Hartstikke mooie film over een jongen die uh, op zo'n uh, beursvloer in de jaren 80 beurshandelaar is geweest. En toen tot groot verdriet van zijn vader documentairemaker werd. En zijn vader was de godvader van die beursvloer. En in deze film keert hij terug naar de beursvloer... het laatste jaar dat hij nog bestaat... en sluit, nou, probeert vrede te sluiten met zijn vader. En uh, ja, dat is te gek. Heel mooi. Good people go to heaven... and they go to hell. Bad people go to heaven. Van uh, inkijken in de gelovige gemeenschap in, uh, in zuid-amerika Zuid uh, bij New Orleans. Wij kennen dat niet in Nederland. Zo'n gemeenschap die zo op zichzelf is, dat vond ik echt heel bijzonder. Ja, ja. Nee, ik heb wel een, een, uh, een film waar je niet naartoe hoeft. En dat is die Mensom. Ja, nee, maar hij duurde te lang. Hij duurde te lang, hè? ja. Hij kon een uur zijn en hij was anderhalf uur. Ja. Uh, beyond Reason of uh, in de originele. Het titel is dat Vriezen. En uh, dat is een film over drie jongens die uh, na lange tijd in de gevangenis uh, te hebben gezeten... weer uh, opnieuw de Society ingaan. Ik vind het een goede film omdat het uh, een, een gebied is wat we, waar we heel weinig uh, nakijken. Omdat het uh, ook een beetje pijnlijk is. Om, om jongens uh, die zo jong zijn om die een uh, straf van zes, zeven jaar te geven... en uh, dat ze daarna het leven weer moeten oppakken en doen alsof er niks aan de hand is. En dat gaat natuurlijk helemaal niet. Uh, Winter Nomads. Een hele poëtische film over schaapherders. Uh, ter rand van Zwitserland en Frankrijk. Frans gesproken film. Een uitstervend beroep. Heel erg mooi qua natuur en sfeer. Wat is jouw ITVA-kijktip? Oh, uh, ik, ik heb net pas één film gezien. Dus, uh, en dat was uh, een film uh, Ghost of... Uh... Uh, Valentino, een film over uh, het beeld van Amerikanen op, uh, op uh, Arabieren. Ja, dus, uh, het is een film die eigenlijk meer voor Amerikanen bedoeld is dan voor, voor ons Europeanen. Maar het, geeft wel, het is wel een informatieve film. Een beetje journalistiek. Het is, het is weer niet zoals heel vaak op dit festival, niet echt een, een artistieke documentaire. Maar het is wel heel informatief. Artistiek, informatief. Het ITVA heeft zoveel films dat iedereen zijn eigen favoriet heeft. Die van mij is misschien wel Queen of Versailles of Rodriguez. Films die hier al aan bod zijn gekomen. Lotje. Aanstaande woensdag vindt in de Melkweg in Amsterdam... in het kader van het ITVA een bijzondere avond plaats. In de ene zaal gaat de documentaire Big Star Nothing Can Hurt Me in première... en in een andere zaal vindt een Big Star Tribute-avond plaats... met tal van binnen- en buitenlandse muzikanten. Waaronder voormalig Daryl Ann Zanger en al geruime tijd solo-muzikant Jelle Paulusma. En als u denkt, huh, big star, wie waren dat ook alweer? Het was een viertal uit Memphis dat gezien wordt... als de grondleggers van de powerpop uit de vroege jaren zeventig. Onbekend bij het grote publiek, maar al decennia lang... van grote invloed op collega-muzikanten. Luistert u naar een fragment van Thirteen. you let me walk you home from school?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 you tell your dad get off my back tell him what we said about painted black Zonde om eroverheen heen te praten, maar dat moet wel. Jelle Paulusma, leg eens uit. Big Star, wat is er zo geweldig aan de muziek van Big Star? Ja, het, het is... Uh, voor mij heb, hebben ze het stokje van de Beatles overgenomen. Echt waar? Ja, qua melodische... Uh, ja, niet zozeer vernieuwing, maar wel... Het, het is melodisch zo ja, grandioos, zou ik bijna willen zeggen. Ja, de prachtige uh, samenzangen en zo. Maar zij waren dus niet de eerste die dat deden. Jij zegt, ze zitten in de traditie van de Beatles... Het was ook wel een heel donker randje, toch? Ja, nou, dat is met name, denk ik, uh, meneer Alex Chilton hemzelf. Uh, de zanger, hè? Ja, de zanger. En uh, de, de, zeg maar, de andere spil, Chris Bell, is de wat uh, meer gepolijstere muzikant van de twee. De meer de studiomuzikant. En uh, ja, Alex Chilton was het live bezig, maar. Die wilde graag uh, de live-vibe overbrengen in de muziek. Terwijl die andere jongen, die wilde... Ja, mooi in de studio, mooie dingen maken ja. ze. je, je zegt, ze zijn eigenlijk een beetje in de lijn van de Beatles. Maar waarom zijn ze dan nooit zo succesvol geworden als de Beatles? Ja, dat is een beetje de vraag. Ze hebben ontzettende problemen gehad uh, in het beginjaar begin 70 toen ze hun platen uitbrachten. Uh... Ze hebben drie CD's, hè? Ja. LP's. de, dat de, de eerste ook. twee zijn zeg maar vanaf uh, van beginjaar 70. De 1 72, als ik me niet vergis. Maar uh, ze hebben ontzettende pech gehad met de uh, distributie van, uh, van die platen. Dus, eigenlijk een zakelijk verhaal dus. Ja, precies. Kijk, als mensen, zeker in die tijd, nu met internet is het een heel ander verhaal. Maar die hadden, dat hadden ze toen niet. Dus mensen, bands zwaar afhankelijk van een goede distributie. En ja, het, het moest van wel manier... in de platenwinkel liggen, wat anders kon niemand het kopen. en dat lukte dus niet. En, uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik heb zelf ook een beetje het idee dat... Uh, dat ja, eigenlijk Ziltern het een beetje aan de reet kon roesten ook. Is dit niet ook een, bijna een thema, de herontdekking van Rodriguez... de herontdekking van Big Star in documentaires? Ja, in, in alle, alle muziekfilms ja. die er zijn gaat veel over verloren... Ja. illusies van helden die je tijd niet gemaakt hebben. En dan heb vervolgens opeens weer heel populair worden. Ik bedoel, Rodrigo ja, nee, stoert volop. Ik weet niet hoe dat Dick Dickstar zit. Die op dit nou moment. ja, uh, er is nog maar één. Er is er nog maar één en die ja. is de woensdag dus bij. Dat is de drummer. Ja. En uh, ja, nou ja, goed, de, de drummer, ja. De rest is allemaal dood. Ja, precies. Je wil natuurlijk de zanger en de gitarist zien. Hè? Maar uh, nee, het is hartstikke tof dat hij er nog bij is. En, uh... We hebben dat vorig jaar ook gedaan. Ja. Een paar optredens. En uh, ik moet zeggen, hij uh, weet hem nog aardig van Jette te geven, die oude. Ja. <laughs> uh, eventjes, ik wil nog één ding weten voordat jij een prachtig nummer van uh, Big Star voor ons gaat uh, vertolken. Waarom is Big Star zo ontzettend invloedrijk geweest op generaties muzikanten? Ja, Waarom dat is het, het. zo'n muzikanten Ja, precies. Maar dat is altijd een beetje de, de storende term, zeg maar, muzikantenmuziek. Maar ja, ik denk dat muzikanten... Uh, Misschien iets dieper kijken, iets verder kijken dan de gemiddelde muziekluisteraar, zeg maar. En uh, ja, het, het is gewoon de, de stijl, zeg maar, de combinatie tussen de, inderdaad de West Coast zang... en de, de Engelse uh, Kings-achtige gitaren en melodieën, ja... Daar, een beetje muzikant kan daar niet omheen, denk ik. Oké, okay. nou, Jij gaat een van die nummers van Big Star voor ons uh, vertolken. Loop naar het piepkleine podium. Je wordt uh, vergezeld door Theo Sieben, gitarist. En uh, jullie spelen samen uh, het mooiste nummer van Big Star, denk ik. The Ballad of El Gudu En zo gaan jullie dat ook aanstaande woensdag doen... op de 3 voor 12 avond uh, Big Star. Waarin dus de film en de tributeavond plaatsvindt. go, my heart was set to live oh and I've been trying hard against unbelievable odds and sometimes times like now to hold on a gun still wait to be stuck by and at my side is God if the rain Ain't no going to turn me round Ain't no one going to turn me round There's people around who tell you that they know The places where they send you And it's easy to go build you up and dress you down and stand you in a row you know you don't have to you can just say no and there ain't no one going to turn me Turn me round. Ain't no one going to turn me round and build up and trust it, broke down and busted But they get theirs and we get out if you can Just a hold Been trying hard Against Strong odds It gets so hard In times like now To hold on That I fail if I don't fight it And at my side is God And there ain't no one Going to turn Ain't no one going to turn me round Ain't no one going to turn me round Ain't no one going to turn me Dat zeggen jij ja, natuurlijk. <laughs> ja, ik was helemaal in de band van de muziek. De Ballad of El Goodoo, oorspronkelijk dus uh, gezongen door Big Star. Hier in de uitvoering van Theo Sieben en Jelle Paulusma. En de film Big Star, Nothing Can Hurt Me is nog te zien aanstaande woensdag de 21ste in de Melkweg. Waar dan dus ook het tribute optreden is met tal van muzikanten, waaronder enig overgebleven Big Star lid Jodie Stephens en Jelle Paulusma. En dan ook nog zaterdag de 24ste in de Brakkegrond Expo zaal. U luistert nog steeds naar de live radio-uitzending van de VPRO vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. We zitten daar bij het 25e internationale documentaire festival. Wilt u reageren? Twitter ons dan op. Het BBVPRO. De meeste jongeren kennen zijn naam al niet meer, maar Ilic Ramirez Sanchez. Alias Carlos de Jakhals was voor Osama Bin Laden... werelds meest gezochte terrorist. Jarenlang was hij geheime diensten te slim af. En nu zit hij in Frankrijk levenslang opgesloten... voor zijn aanslagen in de jaren 70 en 80. De Duitse Magdalena Kopp leefde 13 jaar met Carlos de Jakhals samen... en kreeg een dochter Rosa met hem. In de film In the Dark Room kijken zij samen terug op die tijd. Maartje, Ruin, sorry, Maartje Duin bespreekt de film met Jaco die aan de Universiteit Utrecht onderzoek doet... naar het Duitse terrorisme in de jaren 70. Carlos ha llegado al tribunal en furgoneta con cristales tintados. Le esperaban fuertes medidas de seguridad... El el de Magdalena Kopp, was een uh, Duitse ja, revolutionaire zou je kunnen zeggen, uit de linkse beweging. Iemand die er, die in het terrorisme is gerold in de jaren 70 in uh, Frankfurt die uiteindelijk getrouwd is met een Venezolaanse terrorist, een hele beroemde man, Carlos. Ze was in eerste instantie meer een soort waterdrager. Iemand die meehiel passen te vervalsen, bijvoorbeeld. Uh, maar op een gegeven moment, toen ze dus echt een relatie kreeg met Carlos, is ze... Ook euh, belangrijkere dingen gaan doen als bijvoorbeeld bommen transporteren. Carlos een held wie Nelson Mandela. Voor die opfer der Attentaten is er niets anders als een Mörder. Ich wollte nie in Neu-Ulm blijven. Nie. Het war mir einfach zu klein. Makel in een kop. Uh, kwam uit een uh, klein stadje in uh, Oem, hè, in uh, Beieren. Een uh, heel klein milieu. Uh, die wens om te breken met het Duitse natieverleden... heeft daar ook zeker ook deels uh, mede gemotiveerd. Net zoals veel jonge Duitsers in die tijd daar uh, erg mee uh, um, bezig waren... en erg probeerden een, een breuk te forceren met dat verleden. Door bijvoorbeeld ook contacten met de ouders... Uh, op een heel laag pitje te houden enzovoort, enzovoort. Zo heeft zij... Uh, uh, um, um, dat ook gedaan. Ho, ho, Hotimin. Ho, ho, Dat is zo, so, ja, en jetzt weiter en weiter en weiter, ja. Die revolutionaire cellen waar zij bij hoorden. Um, bestond eigenlijk uit twee uh, afdelingen. Een soort groepje dat probeerde. in... vooral in Frankfurt zelf, maar een beetje in West-Duitsland dus. Um, bepaalde acties uh, van de linkse beweging te ondersteunen... maar ook een internationale afdeling... die eigenlijk als een soort uh, westerse afdeling... van de, van de een beetje linkssocialistische uh, uh, um, PLO-achtige groep, de PFLP... Um, acties ontketende uh, in, in de zin van gijzelingen, uh, kapingen, van vliegtuigen. Echt grote terroristische acties. Bezetting, ook misschien wel de beroemdste actie in 1975 tot december van het OPEC-hoofdkantoor in Wenen. Het is eigenlijk toch wel heel bitter om te constateren... dat juist die revolutionaire cellen, die internationale kant van die beweging... zich heeft ingezet bij heel erg antisemitische, anti israëlische acties... die zover gingen dat bij een gijzeling van een Air France toestel... dat uiteindelijk in Antebbe, in Oeganda, aan de grond werd gezet... Dat daar een selectie door de Duitse deelnemers... dus door die twee leden van de revolutionaire cellen die daarbij uh, betrokken waren... de Joodse uh, passagiers gescheiden werden van de rest van de uh, passagiers. Ana ja, de analogie met uh, Auschwitz is natuurlijk uh, zeer duidelijk. En, en hoe rijmden zij dat dan met elkaar? Nou, dat is dus het irritante... dat die vragen niet aan Mark alleen de kop zelf gesteld worden. Ik had daar graag de antwoorden op gehoord. Wie weit kan man voor zijn ideale gaan? Hoe weit zou ik gaan voor mijn ideale? Wat waren mijn ideale? Hadde ik ideale? Hadde ik... Uh, uh... Magdalene Kopp die presenteert zich in die film een beetje als uh, toch het naïeve... Uh, handlangetje, liefje, gangstermeisje, dat um, vooral toch die revolutie wel sexy vindt. Uh, Carlos eigenlijk een klootzak vindt, maar ook wel een beetje een interessante klootzak, hè, die zich als Che Guevara een beetje voordoet. En die daardoor, uh, en omdat ze zo een beetje zo naïef was, ze, uh, een beetje de, uh, uh, niet goed beslissingen kon maken en daardoor uh, de revolutie, maar, of de terrorisme bedoel ik, uh, ingerold is. Ik ben er wel eens een beetje sceptisch over. Ik denk toch dat als je zo diep geïnvolveerd was in die militante kant... van de Frankfurter Studentenbeweging en met Carlos uh, om bent gegaan... dan moet je meer geweten hebben en dan moet je toch op een gegeven moment bedachten... Oh ja, ik kan het met mijn geweten niet verenigen. Of je moet er meer voor staan. Uh, dat komt natuurlijk ook voor een aantal oud-terroristen die gewoon zeggen... van: ja, ik vind het toch nog dat ik toen goede beslissingen heb genomen... al weet ik achteraf dat het terrorisme niks heeft opgebracht. Zij, zij zitten zo, zo ambivalent te doen dat ik het niet helemaal geloofwaardig acht. Dus wat jou betreft geen aanrader deze film? Ik vind het uh, wel een aanrader, maar dat komt meer omdat ik uh, uh, natuurlijk uh, een beetje verliefd ben op dit onderwerp. Ik moest zelfs aan mijn eerste Playmobil-poppetjes denken, waar, uh, waar onder andere emeertjes hè, waren met zo'n helmpje op en zo'n glazen schild. Dat is natuurlijk geen echt goed argument voor een film, maar ik vond het toch leuk dat je die tijd, wat, wat wel heel erg levendig, naar voren gebracht. Uh, ja. U hoorde Jacob Pekelder in gesprek met Maartje Duin over In the Darkroom. Een film van Nadav Shirman. Vanavond première en hij draait nog dinsdag en donderdagavond en vrijdagochtend op het IFA. Gaan we naar onze laatste film van vanavond. We reizen daarvoor af naar Burma. Sinds de verkiezingen van afgelopen voorjaar waarbij Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi een ruime meerderheid haalde. Gloort er daar een Brankje Hoop. Ja, we gaan het hebben over de film Miss Nikki en de Tiger Girls. Even terug in de tijd. Burma zucht nog onder een militaire dictatuur... wanneer vijf meisjes worden geselecteerd... voor de eerste meidenband van het land, de Tiger Girls. De meiden worden begeleid door de Australische ex-danseres Nikki. Een podium vinden is niet makkelijk... omdat in een conservatieve samenleving als Burma... een optreden in een nachtclub nou niet echt gewaardeerd wordt. De volgende meidenband tot kort na het uitbreken van de Burmeese lente. Hans Hulst is Burma-specialist en auteur van het boek In de schaduw van de generaals, dat over Burma gaat. En je bent ook muzikant. Je speelde dit weekend nog op het Crossing Border Festival met je eigen band De Meisjes. Zitten ja. daar ook vrouwen in of is het een mannenband met een ironische naam? Uh, het is een mannenband met een ironische naam. Alleen dit weekend was er nu net wel even een uh, meisje bij die Bas speelde, Fedra Kwant. Dus... Uh... We hebben even gebroken met de regel. Nou, gezien het thema van deze film Burma en muziek. Perfecte gast lijkt me, Hans Hulst. Maar je bent ook net terug uit Burma voor een reis. Wat is er daar veranderd sinds de generaals de luiken open hebben gezet... aan de vooravond van het bezoek van president Obama? Ja, nou, maar dat speelt al iets langer natuurlijk. Um, om even terug te gaan in de tijd. De generaals hebben op een zeker moment bedacht van... we gaan een roadmap naar democratie invoeren... Nou, een van de stappen daar was het schrijven van een nieuwe grondwet. Toen kwamen de algemene verkiezingen in 2010. Toen kwam er een soort semi-burgerregering. Eigenlijk generaals die hun lege groen uit hebben gedaan. En uh, die nieuwe regering, uh, beter gezegd de nieuwe president Teen Sein, die is gaan uh, hervormen. Tot vele verrassing. En dat heeft onder andere geleid tot het, uh, het afzwakken van bijvoorbeeld de perscensuur. Verkiezingen, angst aan sushi die verkoos ja, wordt in het parlement. Dat waren tussentijds de verkiezingen trouwens. Ze zitten ja. in een soort minderheidspositie. Maar toch, aanzienlijke... En dan komt dus ook nog Absoluut. Obama, het land in rappen, roerlijven. Ja. ja, zeker. Dat is uh, uniek. Want hij is uh, eigenlijk de eerste Amerikaanse president... ...ooit die daar uh, voet op Burmeese bodem gaat zetten. Dus dat is wel uh, een duidelijk signaal. Ja, tegen de achtergrond van die, film, sorry, te, van die ontwikkelingen gaat dus deze film Nicky en de Tigers. Ja, en, en, om even terug te gaan naar die film. Hè. Uh, jij schetst nu de veranderingen in Burma, maar is de popmuziek daar ook veranderd? Want in de tijd van uh, Nicky en de Tiger Girls, dat zijn mm -hmm. beginnen... Um, is, ...zijn zij de eerste meidenband en zijn zij revolutionair eigenlijk... ...terwijl ze nog niks doen? Ja. Uh, als meidenband zijn ze revolutionair, inderdaad omdat er geen meidengroepen waren. Maar het is niet zo dat ze heel politiek zijn of zo, of dat nee. ze zich hebben afgezet tegen de generaals. Dus in die zin ook weer niet zo revolutionair. Maar wat revolutionair is dat uh, het vijf meiden zijn die op het podium klimmen... waar dat toch in die inderdaad ultraconservatieve maatschappij wordt gezien als iets heel heftigs en uh, niet zo decent. Uh. Maar nou. ik bedoelde eigenlijk, is er in de popmuziek in Burma nu mm -hmm. ook iets veranderd? Uh, ja, en dat komt dan voornamelijk doordat de censuur is afgezwakt. Dus er kan meer gezongen worden, meer gezegd worden. En er worden ook grenzen opgezocht door allerlei uh, groepen. Uh, dus ook ook uh, Tiger Girls. Ja. Ja, in de popmuziek. Ook de Tiger Girls die, uh, die, uh, die zoeken die grenzen op en... Uh, uh, we hebben in mei uh, nog een lied gezongen waarin de ballingen, politieke ballingen werden opgeroepen om terug te komen. Dus dat was wel een beetje politiek. Ja, laten we even naar een fragment luisteren uh, om te kijken wat die politieke veranderingen voor de meiden uh, betekenen. Laten we even luisteren. We were under the military government since we were born. So it's hard to explain how I feel right now. Because... Even though we are hearing that we are having democracy these days, we don't know how to keep going on. Because we have been told what to do every time. And we have been, you know, we have been, you know, in a closed country. So even though it's open, we're just now searching what to do. Een fragment van Nicky and the Tigers, waarin een van de zangeressen eigenlijk aangeeft hoe onzeker ze is over het feit dat ze nu dus uit een dictatuur zijn... en dus niet langer meer ja, precies ja. kan doen wat er gezegd moet worden... maar zelf moet gaan denken. Hans Hulst Burma-specialist. Um, waar staat dit fragment voor? Uh, nou, het fragment staat uh, in de eerste plaats voor uh, die vijf meiden... die uh, aan het proeven zijn van al die vruchten van de vrijheid. Uh, ze dragen in die uh, videoclip, die dan in uh, de film is bewerkt... allemaal uh, kleurige pruiken, kort haar, uh, heel sexy allemaal... En dat is, uh, ja, dat is, iets wat eigenlijk uh, tot een paar jaar terug eigenlijk op uh, televisie bijvoorbeeld in Burma helemaal niet te zien was. Zulke vrijgevochten dames. Uh, ze zijn ook wel bang hè, voor wat er gebeurt met, met de nieuwe vrijheid. Ja. Ze zijn bang voor porno en prostitutie. Nieuws ja, dat het eigenlijk... een, soort, een soort Thailand zal worden. Dat zich uh, razendsnel ontwikkelt. Waar uh, de westerse cultuur uh, als een stoomwals naar binnen komt rollen. En ze roepen dus ook verzet op. Maar eigenlijk is het een soort Madonna, zijn ze. Ik bedoel, <laughs> nou ja, ik, bedoel ik kan ja. vergelijken. Of het Madonna roept ook verzet op. Ziet er heel erg glittery uit. Maar ja. hij heeft ook een boodschap. De, de... Dat kan je toch wel soort van vergelijken, of niet? Ja, ze kunnen beter zingen dan Madonna, denk ik. <laughs> ja, dat En dat niet. wil wat zeggen. Uh, even over die film, uh, Hans. Wat vind je ervan? Nou, ik vond hem zelf een beetje op meerdere gedachten hinken. Uh, ik zie eigenlijk drie verhalen in die film. Eén het verhaal van uh, Nicky May, de manager die het allemaal is begonnen. Een expert uh, die de band toch ook lijkt te zien vooral als een soort bezigheidstherapie. En als, uh, ja, om zelf een beetje aandacht te vangen, want ze is zelf misschien... ...minder beroemd geworden dan ze had gehoopt met haar uh, carrière. Dan heb je nog het verhaal van Burma is het land dat uh, dictatuur was... ...en nu in een soort politieke omwenteling zit. Maar dat is maar heel, heel lichtjes wordt mm het -hmm. aangeraakt. En uh, wordt wel hier en daar gesuggereerd door bijvoorbeeld... ...beelden van die monnikendemonstraties en het neerslaan daarvan... Ja. ...in 2007 er doorheen uh, te gooien. Um, de derde laag? Maar dat wordt niet echt uitgelegd of zo. En de derde laag is dan het verhaal van de meiden zelf. Ja. Uh, waarbij een gemiste kans wat mij betreft is dat een van die meisjes... Is, uh, komt uit een militaire familie. Die is model geworden en die heeft allerlei kansen gehad. Rijdt in een mooie auto, heeft een groot huis. Juist daardoor. Maar dat wordt helemaal uh, op geen enkele manier behandeld. Zij is, uh, terwijl dat juist toch wel interessant is. Want die heeft net die hele vreemde achtergrond. Maar is niet de juiste aantrekkingskracht van deze film... dat via een uh, op het eerste gezicht wat luchtig mm -hmm. verhaal... Uh, uh, het ja. verhaal van Burma verteld wordt? Ja, maar het verhaal van Burma wordt niet zo heel. Uh, scherp nee, maar je krijgt het, het wel mee, betreft. juist ja. omdat het over dagelijkse dingen gaat. Ja, ja, nou, de sfeer wordt goed neergezet van het land. Dat vind ik op zich wel. Dus... Het gaat tegen de achtergrond van, ja. van de Burmeese veranderingen, mm. lijkt me. Ja. Um, die... Maar, maar die veranderingen die had je misschien beter kunnen duiden. op het moment dat je een echt politieke band had gehad. Dan had je steeds. Ja, een, maar het een... nou is toch juist charmant om. Ja. Uh, juist zo'n meidenband uh, daarvoor te kiezen? Ja, nou, het is absoluut een unieke manier om dit. Uh, er zijn er wel politieke kijken. bands in, in Burma? Ja, nee, absoluut. Bijvoorbeeld een van de allereerste hippobands, eigenlijk de eerste hippoband, Asset. Die was heel politiek. En uh, de leden daarvan hebben allemaal in de gevangenis gezeten. Uh, uh, en die brachten allerlei verhulde boodschappen. Uh, waardoor ze dan ook in problemen zijn gekomen. Dus jij vindt eigenlijk de keuze van de meisjes uh, en deze meidenband een beetje uh, gratis, zeg maar? Uh, ja, het is vermakelijk. <laughs> maar het is inhoudelijk gezien... Uh, had er meer gehaald kunnen worden uit bijvoorbeeld een band die wel evident politiek was. Want dan had je ja. allerlei kapstokken gehad... om delen van dat politieke verhaal, uh, van die omwenteling, te vertellen. En dat wordt nu echt maar heel, heel licht aangeraakt. Ja, kan zo'n band als deze in de verkiezingsstrijd een rol gaan spelen? Worden dit soort bands ingezet voor een... Uh... Voor politieke doeleinden of lenen ze zich daarin voor? Nou, tot nu toe nog niet. Bijvoorbeeld de verkiezingen van 2010. De campagnes waren daar heel, heel erg tam. Zeker in vergelijking met het Westen. Dus muziek speelde daar niet echt een rol in. Behalve dan dat er wel propagandaliederen werden ingezet door de regering. En dat zelfs de voormalige dictator, Tanswee. er erom bekend stond dat hij zelf liedjes schreef. Dus dat is dan wel nou ja, sappig. Um... Hartelijk dank. Zover um, de film is gemaakt door de Australische Juliette Lamont. Kaarten voor de film zijn op verkrijgbaar op maandag, dinsdag, woensdag en zondag hier op het ITVA. Hans Huls, dankjewel voor je uitleg. Uh, we kunnen nog heel even luisteren naar een fragment van de uh, Tiger Girls. <tied> De Tiger Girls dus, te behoren hier op het ITVA, uh, te, sorry, te behoren en te zien hier op het ITVA, Nicky en de Tiger Girls. De afgelopen twee uur heeft u kunnen luisteren naar live gesprekken en reportages... met makers uh, uh, en kenners rond het 25e editie van het Internationaal Documentaire Filmfestival. Ik bedank alle gasten van vanavond nogmaals en de organisatie van het ITVA. De techniek was in handen van Dikkie van Dorom en, en René Voor. En de speciale ITVA-uitzending van de VPRO op Radio 1. Straks op deze zender, na het nieuws van 8 uur, Labyrinth.